7 uur het NOS-journaal Jan van der Putten. Noord-Korea doet kernproef, Blok praat met oppositie over woonbeleid en meldpunt voor kinderen in armoede. Noord-Korea heeft vannacht de aangekondigde derde kernproef gehouden. Het communistische land heeft bevestigd dat er met succes onder de grond een kernbom tot ontploffing is gebracht. Volgens Noord-Korea was de explosie krachtiger dan bij eerdere proeven. Rond vier uur Nederlandse tijd was er een aardbeving met een kracht van 5,1 op de schaal van Richter in het Noordoosten. Het epicentrum was bij de plaats waar Noord-Korea eerder ook atoomproeven heeft gehouden. Zuid-Korea liet na de beving weten dat Noord-Korea gisteren de VS en China heeft gewaarschuwd dat het van plan was een nucleaire test te doen. Vanmiddag komt de VN-veiligheidsraad op verzoek van Zuid-Korea in spoedzitting bijeen. Zuid-Korea zegt dat de kernproef niet kan worden getolereerd. In Japan is de ministerraad in spoedzitting bijeen gekomen. Japan gaat meten of er verhoogde nucleaire straling is. Straks meer over die kernproef van onze correspondent in het Radio 1-journaal.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 Overleg met CDA over de woningmarkt mislukte. Omdat die partij de huurverhoging en de heffing die het kabinet wil veel te hoog vindt. Blok heeft haast, want de huurverhoging kan alleen op 1 juli worden doorgevoerd. Om dat mogelijk te maken moet deze week de Tweede Kamer akkoord gaan. Over twee weken na het krokersreces moet dan de Eerste Kamer instemmen.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 Bij de uitreiking van de Edison Popprijzen is Treintje Oosterhuis uitgeroepen tot beste vrouwelijke artiest. Beste mannelijke artiest is volgens de jury Blautsen. Beste groep Kane. Publieksprijzen waren er voor Raccoon en Nick en Simon. Eerder was al bekendgemaakt dat de Uvra-prijs dit jaar naar Doemar gaat. De Edison Popprijzen worden sinds 1960 toegekend en zijn daarmee de oudste muziekprijzen van Nederland.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 Ook morgen vrijwel overal droog en af en toe zon, met Maxima rond het vriespunt. Donderdag krijgen we een dooiaanval en komt er sneeuw. De dagen daarna wordt het overdag een graad of 5, maar er blijft kans op nachtvorst. ANWB Verkeersinformatie. Een aanrijding op de A20, Gouden richting Hoek van Holland... tussen Spaanse Polder en het knooppunt Ketelplein 2 kilometer. De rechte is dicht. Ook een aanrijding op de A28, Amersfoort richting Utrecht... tussen Afridendolder Dolder en knooppunt Rijnsweert 3 kilometer. Bij knooppunt Rijnsweert is één rijstrook dicht. Daarbij is olie op de weg terechtgekomen, dat moet nog opgeruimd worden. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Hoevelaken via Hilversum over de A1 en de A27.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Noord-Korea heeft vanochtend vroeg, zo'n drie uur geleden, zijn derde nucleaire test uitgevoerd. Dat meldt Zuid-Koreaanse televisie. Aanvankelijk hielden zij nog een slag om de arm. Ja, Noord-Korea bevestigt inmiddels dat ze inderdaad opnieuw een kernproef hebben gehouden. En nu is er dus grote internationale ongerustheid over die kernproef in Noord-Korea. Voorzitter, Zuid-Korea is nu voorzitter van de VN-veiligheidsraad... heeft opgeroepen tot een spoedzitting van de raad in New York. Ga naar onze correspondent in Peking, Marieke de Vries. Marieke, wat heeft Noord-Korea inmiddels al verklaard? Laat het weten. Noord-Korea heeft dus zojuist naar buiten gebracht... dat er inderdaad een ondergrondse nucleaire test is uitgevoerd... in het noordoosten van Noord-Korea... En met succes. Nu zouden er twee tunnels gegraven zijn, dat hebben buitenlandse waarnemers gezien. Het zou dus ook kunnen zijn dat er later vandaag nog een test plaatsvindt, maar daarover nog geen woord van Noord-Korea. Goed, inmiddels eh, is de spanning zelfs hier voelbaar, want de VN-veiligheidsraad komt in spoedzitting bijeen. Dit is, dit is serieus hè, Marieke? Ja, de Veiligheidsraad is bijeengroepen door Zuid-Korea, dat als buurland zich natuurlijk grote zorgen maakt. Zuid-Korea is ook voorzitter op dit moment en bovendien hebben de Amerikanen ook van tevoren stevige maatregelen aangekondigd als Noord-Korea inderdaad een test zou uitvoeren. De vraag is alleen wat en hoe. Wat gaat er gebeuren? Wat kan de Veiligheidsraad nog? Want er bestaan al stevige sancties voor Noord-Korea. Het land wordt nu al aan alle kanten geboycott. Dus de vraag is welke mogelijkheden zijn er nog? Ja. En die boycott, was dat misschien ook juist de reden voor Noord-Korea om het te doen, om die derde proef uit te voeren? Nou ja, Noord-Korea heeft natuurlijk al langer de ambitie om een nucleaire macht te zijn. Er zijn ook al eerdere tests geweest, hè, in 2006 en 2009. Die eerste werd door experts nog als een, als een mislukking afgedaan. Maar de tweede was wel een stuk serieuzer. En Noord-Korea is ook lange afstandsraketten aan het testen om, dat zegt het land zelf, ook dreigend, ook Amerika te kunnen bereiken. Nou, vorig jaar lanceerde het land uh, een tweede raket, ook met succes. En toen kwam er een VN-resolutie uh, op uh, uh, initiatief van de Amerikanen uh, om dus inderdaad nog meer boycotts op het land uit te voeren. En sindsdien komt er veel oorlogstaal vanuit Noord-Korea richting Amerika dat het land zeker geraakt zal kunnen worden in de toekomst... door nucleaire raketten van Noord-Korea. Is het bekend hoe Noord-Korea aan het materiaal komt... om kernproeven uiteindelijk te kunnen doen? Ja, die fabriceren ze zelf. De vorige twee tests zijn nog met plutonium gedaan. Uh, de vraag is nu eigenlijk of deze test met uranium is uitgevoerd... of Noord-Korea dus inmiddels ook uranium kan verrijken... Er zouden daarover ook uh, nauwe contacten met Iran bestaan. En Noord-Korea zou misschien zelfs wel voor de twee landen op dit moment aan het testen zijn. En de uitkomsten van die nucleaire testen delen met Iran. Hoe zijn de reacties daar bij jou in China eigenlijk? Want het is tot toch nog, nog de enige bondgenoot ongeveer van Noord-Korea. In China is het vooralsnog nog even stil. Uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar wij altijd uh, onze reacties van de regering vandaan kunnen halen, heeft nog niets naar buiten gebracht. Heeft er ook iets mee te maken dat China op dit moment de nieuwjaarsvakantie heeft. Dus er is niemand. Mensen zijn naar huis. Um, maar ja, China heeft van tevoren wel ook stevige waarschuwingen geuit naar Noord-Korea, mochten ze deze test gaan doen. Sterker nog, twee dagen geleden stond er nog in een spreekbuis van de overheid, de Global Times, een krant, dat er ook uh, Noord-Korea een stevige prijs zal betalen als er uh, nucleaire test uh, kan worden, zal worden gedaan. Nou, waar moet je dan aan denken bij China? China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 De regio, dan denk ik aan China inderdaad, maar ook Zuid-Korea en Japan... hoopten een beetje dat deze nieuwe jonge leider zich meer zou richten op economische hervormingen. Dat het arme Noord-Korea en de inwoners vooral het iets beter zouden krijgen. Daar leek hij ook wel mee bezig te zijn. En dat hij misschien die in dat achter zich zou laten. Nou, van dat laatste is natuurlijk geen sprake. Wat hier verder in de regio aan de hand is, is dat... Iedereen, alle landen, eigenlijk een nieuwe leider hebben op dit moment. Dus Kim Jong-un is nieuw, Abe is nieuw in Japan. China heeft een nieuwe leider, Xi Jinping. En ook Zuid-Korea heeft zojuist een nieuwe president gekregen. Dus dit is een test voor alle nieuwe leiders in de regio. Correspondent Marike de Vries vanuit Peking. Uiteraard zijn wij aan het rondbellen voor reacties en analyses. Blijft u luisteren. Twaalf minuten over zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Igor Sijsling stond samen met Robin Haas... in de finale van het dubbelspel in de Australian Open vorige maand. En gisteravond schakelde hij, tot ieders verrassing... Jo Wilfried Tonga uit op het ABN Amro-tennis-toernooi. Tonga was als derde geplaatst, Sijsling had een wildcard. Edwin Cornelissen sprak met hem. Igor Seisling, ja die kreet aan het einde die leek echt uit je tenen te komen. Ja, klopt, die kwam van ver... Uh...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 En zo dadelijk kinderombudsman Dulaert. Die maakt zich zorgen over het aantal kinderen dat in armoede leeft. Blijf luisteren. Hier is de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde Het was rustig nog steeds? Ja, is het nog steeds. Even kijken. Ja, 15 kilometer kan je ja, niet veel noemen. Mee, ja, ja carnavalsvakantie is duidelijk. Hm. Uh, twee dingen vallen op. Op de A9 ook maar richting Amstelveen is de weg dicht bij de Wijkertunnel na een aanrijding. Het beste is daar om te rijden via de A22 via de Velzertunnel Dan de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Knopend Rijnsweert inmiddels 5 kilometer. Daar is één rij. Is ook, dicht. ook een aanrijding, daarbij is olie op de weg terechtgekomen. Dat moet nog opgeruimd worden. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... vanaf knoop met Hoevelaken over Hilversum, over de A1 en de A27. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Minister Blok voor wonen heeft grote moeite... om in de Eerste Kamer een ruime meerderheid te krijgen voor zijn huurplannen. Hij wil onder meer de corporaties een heffing van 2 miljard euro laten betalen... en huurders een hogere huur. Onderhandelingen met het CDA liepen spaak. En daarom D66, de ChristenUnie en de SGP eh, zijn aangeschoven bij Blok voor overleg. Maar of dat nou tot een akkoord leidt, werd niet duidelijk. Uit de toelichting van de fractieleiders, Kees van der Staaij, Alexander Pechtold en Aris Lop. Nou joh, we hebben eerst de oriënterende ronde gehad. En, uh, het is een vrij heftig uh, dossier, dus daar kom je niet zomaar eventjes op een uh, avondje uit. En Morgen gaan we weer verder praten. Ik denk dat het belangrijk is dat als je in dit soort processen terechtkomt... dat je eerst gewoon eens eventjes luistert van uh, wat heeft de andere kant, in dit geval de minister, uh, zeg maar, ons te vertellen. Uh, want hij heeft ons uitgenodigd voor het uh, gesprek. En, uh, nou, wij hebben goed naar hem geluisterd en we hebben aangegeven van uh, wij zullen morgen met u uh, verder spreken.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 om de huurverhoging, die waarover snel een besluit moet worden genomen... en die heffing die de woningcorporaties moeten gaan betalen. Maar u wilt niet alleen daarnaar kijken, als ik u goed begrijp. Nee, het is wat mij betreft echt zaak dat we een totaalvisie op de woningmarkt geven. Dat... Dus de huur en koop? huur en koop en ook voor langere termijn met name het vertrouwen weer zien terug te winnen. Want je ziet dat de koopmarkt, de huurmarkt, het zit allemaal muurvast. Daar heeft het kabinetsbeleid tot nu toe ook nog geen verandering in gebracht. Wil je dat wel doen, dan zal je naar dat totaalpakket moeten kijken. En als het kabinet alleen maar naar de huur kijkt en naar de corporaties dan kan er geen akkoord worden gesloten wat u betreft? Wij willen inzetten op uh, een totaalplan voor de woningmarkt. Dat hebben we voor de verkiezingen gedaan. En dat is wat mij betreft ook hoe het uh, deze week zou moeten eindigen. Speelt u niet ook gewoon een beetje hard to get? Nee, wij zijn ons zeer bewust dat al jarenlang de woningmarkt op slot zit. Er is tien jaar lang een taboe op geweest. PvdA wilde nooit praten over de huren. VVD wilde nooit praten over hypotheekrente. Nu... Uh, is dat vertrouwen het belangrijkste om terug te winnen. Maar dat kan niet in een vloek en een zucht. Dat zal echt moeten gaan door zorgvuldig te kijken... wat betekent dat voor al die mensen... die op dit moment gewoon geen zekerheid in, hebben in de woningmarkt. Meneer Van der Steij, zit u toch opeens weer aan tafel voor de SGP. Net als met het vorige kabinet Rutte. Ik ben nu lopend gekomen en niet op de achterbank van een dienstauto. Het kabinet gaat het nu in de eerste plaats om de heffing die de corporaties moeten gaan betalen en de huurverhoging. Want die moet 1 juli ingaan, dus daar is veel haast mee geboden. Is er wat u betreft een akkoord met het kabinet mogelijk alleen over die kwestie met de huurmarkt? Of moet het een totaalpakket worden inclusief koop? Een totaalpakket is onze inzet uitdrukkelijk, want het gaat echt en om de maatregelen in de huursector... maar ook wat er in de koopsector gebeurt. Omdat die twee dingen met elkaar samen? Zeker, ja. Want als je zegt uh, mensen die moeten een hogere huurprijs gaan betalen... ook die eigenlijk best wel een duurdere woning kunnen betalen... Uh, dan wil je ook graag dat ook mensen naar koopwoningen door kunnen stromen. Uh, maar dan moeten ook wel de mogelijkheden zijn... waar hypotheekverstrekking en dergelijke op orde zijn. En we willen ook voorkomen dat een, een, een, een uh, heffing bij corporaties... tot een stagnatie in investeringen zouden leiden. Dus... Je praat ook over, ja, maar wat is nu de daadwerkelijke investeringsruimte? Ja. Dus een akkoord over de hele woningmarkt en anders geen akkoord. Dat is inderdaad de inzet van de SGP-fractie, klopt. Althans de fractieleider van de SGP, Kees van der Staaij. Wilco Boom sprak met de drie fractieleiders. 10 minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het aantal Nederlandse kinderen dat in armoede leeft... is sinds 2010 toegenomen met 50.000. In totaal gaat het dan om 377.000 kinderen. En daarom begint de kinderombudsman vandaag een meldpunt. En we hebben hem aan de lijn. Mark Dullaert, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even naar de armoedecijfers. Wat dacht u toen u de cijfers zag? Nou, het is gewoon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 Moeder met één kind en dat is schrijnend genoeg, maar je ziet nu ook heel veel uh, zzpers in armoede leven, uh, heel veel uh, gezinnen in de agrarische sector, heel veel winkeliers. Dus je ziet nieuwe groepen hier erbij komen. Hm, maar u zegt uh, sommige kinderen gaan zonder ontbijt de deur uit. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Uh, ja, hebben die daar... ouders de prioriteit ook wel goed gelegd? Zeker. Daar maken we dus ook heel erg boos over dat door een groot aantal mensen armoede wordt weggelachen in Nederland. En men zegt goh. Ja, vroeger deed je toch ook een oudere bloes uh, van je broertje aan. En dit gaat echt om de meest basale dingen. En waar het mij ook om gaat, los van om die verhalen van de kinderen te horen... Uh, gemeentes hebben allemaal een eigen armoedebeleid. Hoe effectief is dat? Wij krijgen klachten binnen van mensen die in de schuldsanering zitten... en die met een heel gezin, met twee kinderen, 100 euro in de maand overhouden. Het gaat 500 euro voor de schuldsanering af, 100 euro voor de energie, dan nog de huur. En dan zijn in alle, in alle wettelijke regels is dan voldaan. Maar ondertussen, ja, onderaan de streep blijft er bijna niets...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 dat de uh, positieve, als wel al negatieve uh, voorbeelden te groot zijn. En ik wil niet dat kinderen die arm zijn in Groningen... anders worden behandeld dan kinderen in Maastricht. Als Goed. overheid heb je daar een verplichting naar deze kinderen. Om die allemaal gelijk te behandelen. Kinderombudsman Mark Dullaert, dank voor de toelichting. Dank u. Maar dan Mark Robin Visser, die is in Hengelo vanochtend. Want de paus heeft gisteren aangekondigd dat hij er mee, op is, uh, mee ophoudt en ook op is. Hij is er te oud, te moe en misschien ook te ja. ziek voor. Wat vinden ze daarvan in Hengelo, Mark Robin? Nou, ik ben te gast in de Lambertus-basiliek. Uh, Dat is onderdeel van uh, Parochie de goede, goede Herder in Hengelo. En ik loop het hele ochtend al met meneer Van den Berg mee. Uh, we staan nu bij het grote uh, schakelbord van de kerk zelf. Uh, we gaan even wat licht maken en dan gaan we de kerk even in. Hè? Ja. Er zijn wel dertig knopjes. Dus ja. wel, welke gaan we aandoen? Nou, we gaan nu de nummer uh, 12, 13, 14. Oh, nou, zie ik, oh, kijk eens, nu zie ik ineens, want ik keek ik in een hele donkere ruimte. We kijken nu, kom maar, dan gaan, gaan we de kerk. Ja, want we hebben vanochtend al, wat is dat? dat is doet kerk, u dat? Dat is de bel. Als we, als we opkomen van, de, van achteruit, dan gebruik je de bel. Oh, dus we hebben nu aangekondigd dat we opkomen, maar er is helemaal niemand in wij de kerk. Wij komen niet op, wij komen niet op. Grapjas. Zeg, ja, we hebben vanmorgen al uh, gepraat hè, over de aankondiging van de paus... maar ik heb u nog niet gevraagd wat u er zelf eigenlijk van vindt. Nou, ik uh, vond het een hele verrassende, hele verrassende keuze. Maar ook een keuze die je moet respecteren. Ja. Een, uh, een hele afwijkende, omdat uh, in meer dan 700 jaar... een paus deze keuze niet gemaakt heeft. Zullen we even richting het altaar lopen? Het is een enorme uh, basiliek, hè? Uh, hier in het centrum van Hengelo. En ik heb begrepen dat, uh, ja, om negen uur is straks de mis, dat hier 30 tot 40 mensen zijn. Ja, het is, het is wel. Dan word je wel heel klein als je hier met z'n veertigen zit, denk ik. Ja, toch? Ja. ja, dat is zo. Is het ook een nadenkje, uh, uh, deze stap van de paus? Nee, ik denk dat elke paus zijn eigen, zijn eigen afweging kan maken. Ja. En ook maakt. Ja. Je ziet ook dat hij dat in hele, uh, wat we er nu van gehoord hebben... dat hij die uh, keus in, uh, eigenlijk zelf uh, genomen heeft. Uh, en dat uh, blijkbaar alleen zijn broer daarvan op de hoogte was. Ja. Ja. Indrukwekkend. Ja. Als je erover nadenkt eigenlijk... Ja. Bedoel, je weet dat je zo'n beslissing neemt en dat het de hele wereld overgaat. En dat er zelfs in Hengelo in de Lambertus-basiliek over gesproken wordt. <laughs> dat Uit, is nogal een verantwoordelijke. Nou ja, vooral in de Lambertus. Ja, vooral <laughs> natuurlijk. Ja, meneer Van den Berg, wij zijn in afwachting van de pastoor, hè, want uh, die komt zo. Ja. Dat is uh, pastoor Koos Smits. Die leidt straks de mis uh, om negen uur. En we gaan hem straks uh, tegen acht, of misschien, ik weet niet hoe laat hij komt. Oké, okay, we spreken. Acht, rond acht uur. Rond acht, ja. dan wachten we dat af. Ja gaan we nog wat lichter aansteken hier, want het is nog wel een beetje schemerig in de basiliek. Ja, met... Het orgel is mooi verlicht, dat is alweer heel indrukwekkend. Ik zal straks wat foto's maken en die ga ik uh, op het weblog uh, nos.nl uh, laten zien... voor de mensen die hier nog nooit geweest zijn. Tot straks. Al ziet u de Lambertus Basiliek van binnen. Marco Benvisser, u hoort hem straks weer. Het is bijna half acht. We gaan het even over Syrië hebben... want de grootste dam in het land is in handen van de rebellen. Ze vochten er de afgelopen dagen om met het Syrische leger. Innemen van Dam is belangrijk in de strijd tegen het regime van president Assad. Verslaggever Lex Runderkamp, vorige week nog in Syrië. Lex, waarom is het voor de rebellen zo belangrijk om dat Dam in handen te hebben? Het opent de, door, de doorgang van het noorden-noordoosten van Syrië... naar het zuiden, richting de hoofdstad... En in het Noordoosten op dit moment is uh, die strenge islamitische beweging Al-Nusra... die we allemaal linken aan Al-Qaeda, erg sterk vertegenwoordigd. Die, die hebben daar militair grote successen. En die willen af en toe ook graag naar het zuiden toe. Maar daarvoor moeten al die strijders dan enorm omrijden tot nu toe. Omdat ze die grote rivier, de Eufraat, niet over konden. En moesten via de grens van Turkije... via allerlei dorweggetjes naar het zuiden komen. Dat was geloof ik 360 kilometer. En nu met, het, met die dam kunnen ze veel sneller heen en weer... van het noorden, die troepen van de rebellen, naar het zuiden. Maar Lex, zo'n dam is om de waterstromen te beheersen... meestal ook om elektriciteit op te wekken. Is dat in dit geval ook zo? Want in dat geval hebben ze natuurlijk nog veel meer in handen. Ja, dat is wel belangrijk, maar ik heb daar zelf gemerkt dat uh, zaken als water en elektriciteit niet meteen als wapen worden ingezet uh, in die oorlog. De rebellen en hun dorpen hebben gewoon een paar uur per dag in sommige delen elektriciteit uit centrales die gewoon in handen zijn van Assad. En ik heb echt verschillende rebellencommandanten gesproken die zeiden, ja, we ze vervallen die plekken niet aan. Want A, als we ze in de handen krijgen, misschien beschadigen we ze. Uh, dan hebben we helemaal geen elektriciteit meer. Nu krijgen we in ieder geval nog een paar uur per dag. Uh, dus daar gaan ze voorzichtig mee om. Dus ik denk niet dat uh, de rebellen nu, omdat ze dat water in handen... dat als wapen zullen gebruiken laat maar zeggen, om iedereen verder uh, te laten verdrogen in het land. Dus ik denk dat het strategisch belangrijker is dan dat ze het water bezitten. Oké, okay. en zijn ze in staat om uh, het dam in handen te houden? Want we hebben dat gezien al eerder bij verschillende steden die veroverd zijn... dat het ja, soms lastig is om ze dan ook te behouden. Ja, ik, ik, het is wel een heel belangrijk punt. Het is niet één dam, ze hebben nog twee kleinere dammen... iets hoger op de eu ook al in handen uh, gekregen de afgelopen dagen. Dus ik denk wel dat er een enorme reactie zal komen. Want zo goed als wij misschien nu kunnen bedenken hoe belangrijk zo'n dam is... dat kan de kant van Assad natuurlijk ook. Dus ik, je kunt wel verwachten dat er nog een heftige reactie zal komen. Ja. Geeft het wel de trend aan dat de rebellen stapje voor stapje... dichter bij de val van Assad komen? Ja, ik probeer natuurlijk zo veel mogelijk elke dag weer te volgen... welke gebieden waar gevochten wordt en dergelijke. En... Wat je wel ziet, is in ieder geval dat alle gevechten... op de een of andere manier steeds dichter bij het centrum... het hart hè, van, de van de macht van, uh, van Assad komt. En soms verliezen hè, ze. hebben ook twee wijken in Damaskus de afgelopen dagen ingenomen... het Vrije Syrische leger. Waarmee ze weer een soort toegang tot die stad hebben gecreëerd. Uh, soms verliezen ze die posten weer. Voor, dus het is een enorme harmonica die gaande is. Maar ja, oprukken naar Damaskus. Zover je ook met die rebellen spreekt... ze zijn allemaal heel erg gefocust om eh, dicht bij de hoofdstad te komen. Lex Runderkamp, onze verslaggever die regelmatig in Syrië komt. Lex, dankjewel. Zijn verhalen leest u trouwens op onze website, nos.nl. Succes dwing je af. Succes maakt van een stucador een wandgrimeur. Een loodgieter wordt een constructeur sanitair... en succes maakt van een bezorger een logistiek expediteur.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 Voor meer informatie ga naar Nevis.nl of je Nevitdieren. Nevit houdt Nederland warm. Radio 1, het NOS-journaal.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 wordt nu al aan alle kanten geboycott. Dus de vraag is welke mogelijkheden zijn er nog. Op de A9 bij Beverwijk is een groot ongeluk gebeurd. Volgens de eerste berichten zijn er zeker tien auto's bij betrokken. En ook zouden er gewonden zijn. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er staan files op de A9 en de A22 als gevolg van het ongeluk. En zometeen hoort u meer van de ANWB. Urenlang overleg gisteravond tussen minister Blok en D66, de ChristenUnie en de SGP. Een verkennend gesprek over de plannen voor de woningmarkt die de minister heeft. PvdA en VVD willen onder meer de huren verhogen en de woningcorporaties een heffing opleggen van 2 miljard euro. Overleg met het CDA over de woningmarkt mislukte. En omdat PvdA en VVD geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben... moeten ze dus steun van andere partijen hebben. Minister Blok heeft haast, want die huurverhoging... kan alleen op 1 juli worden ingevoerd. Eurocommissaris Borg van Gezondheid en de Europese ministers komen morgen in Brussel bijeen om het schandaal rond het paardenvlees te bespreken. Paardenvlees dat is verkocht als rundvlees, dat heeft EU-voorzitter Ierland gezegd. De eerste minister van Landbouw zei dat hij wil praten over alle stappen die nodig zijn om de kwestie op Europees niveau uitgebreid aan te pakken. Waarschijnlijk zijn de maaltijden waarin paardenvlees is aangetroffen verkeerd gelabeld en is er geen gevaar voor de gezondheid. Op zijn toer langs de provincies komt minister Plasterk vooralsnog niet veel fans tegen. Gisteravond was hij in Flevoland om zijn fusieplannen uit te leggen. Plasterk wil Flevoland, Noord-Holland en Utrecht omvormen tot één superprovincie. De provincie Utrecht wil daar eerst een referendum over houden. En in Flevoland zijn ze bang dat ze veel zeggenschap verliezen. Minister Plasterk snapt wel dat hij daar niet met gejuich werd binnengehaald. Ik was nu bij de bestuurders, hè, dus de gedeputeerde staten. En dan weet ik, zeg, maar heel goed, dan ga je naar het provinciehuis toe. En dan zeg je, ja, god, wij willen minder bestuurders in Nederland. Um, dus we willen het middenbestuur, wat dan heet, willen we afslanken. Um, ja, en dan word je niet met gejuicht binnengehaald. En dat snap ik op zichzelf wel. Bij de uitreiking van de Edison popprijzen... is Treintje Oosterhuis uitgeroepen tot beste vrouwelijke artiest. En beste mannelijke artiest is volgens de jury Bloutsen. Beste groep is Kane. En de publieksprijzen waren er voor Raccoon en Nick en Simon. En eerder was al bekendgemaakt dat de Oeuvreprijs dit jaar naar Doemar gaat. Gisteren mochten ze hem dan eindelijk in ontvangst nemen. Zanger Henny Vrienden. Dit is onze eerste. En um, we zijn er toch heel erg blij mee. En... Um... De jury heeft 35 jaar tijd genomen om er goed over na te denken. Dit is een zeer wel overwogen beslissing. Daar moet je blij zijn. En die vrienden, de Edison-popprijzen worden sinds 1960 toegekend... en zijn daarmee de oudste muziekprijzen van Nederland. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het helder in het zuiden en in het uiterste noordoosten. In de rest van het land is het bewolkt... en deze wolkenvelden trekken nog wat zuidwaarts.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 ANBB-verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 55 kilometer files, ongeveer de helft wat gebruikelijk is op Een dinsdagochtend. Een paar dingen vallen op. De A9 ook maar richting Amstelveen is dicht bij, tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk-Oost na een aanrijding. Verkeer kan daar het beste kiezen voor de A22, de route via de Velsertunnel. Inmiddels staat op de A9 vanaf Akersloot 6 kilometer file. Een aanrijding op de A20, Gouden richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Spaanse polder 7 kilometer, zijn twee rijschokken dicht. Daardoor loopt het verkeer vast op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... voor het knooppunt Kleinpolderplein 9 kilometer. was ook een aanrijding al vanochtend op de A28... Amersfoort richting Utrecht, wij knopen de Rijnsweert 5 kilometer. Daar is één rijstrook dichter dicht, ligt ook olie op de weg. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum... via de A1 en de A27.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 Nu over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We blikken zo dadelijk vooruit naar de State of the Union... die Barack Obama komende nacht gaat uitspreken. We met Amerika-deskundige Koen Petersen. Eerst nog even naar Spanje, want daar zal de corruptie moeten worden aangepakt. Dat roept de socialistische oppositie. Op deze manier wil de partij dat er een antifraudeautoriteit komt. Het is een reactie op het corruptieschandaal dat de Spanjaarden al weken bezighoudt. Leden van de regeringspartij, de Partido Popular, zouden jarenlang maandelijks grote bonussen hebben ontvangen. Zwart geld dat de partij ontving in de vorm van steekpenningen. Er is al een wet openbaarheid van bestuur in de maak, want die had Spanje nog niet, waardoor er in ieder geval meer controle komt. Maar veel Spanjaarden hebben er niet zoveel vertrouwen meer in. Quantois. Het is al weken het gesprek van de dag. De regeringspartij die beschuldigd wordt van corruptie. Hier allemaal kranten bij de kiosk in Guadalajara. De kranten zeggen op dit moment elke dag hetzelfde. Ze hebben het over het corruptieschandaal. Dat er maar genomen wordt, genomen wordt. Maar dat er niks wordt opgelost. De oppositie, zo lezen we in de kranten, werpt zich op als bestrijder van de corruptie. En komt met plannen om de fraude aan te pakken. Maar veel Spanjaarden geloven er niet meer zo in. Want de partij doet uiteindelijk weinig. Het Partido de Rubalcaba... En ook daar zijn ze corrupt, is de gedachte. Er ligt nu een wetsvoorstel voor een wet openbaarheid van bestuur... zegt Mike Baker van Transparency International. Hij doet onderzoek naar corruptie in Spanje. Spanje is het laatste grote land in de Europese Unie... dat geen wet van openbaar bestuur heeft en geen wet van transparantie. Maar hoe voorkom je daar nou corruptie mee? Je voorkomt corruptie hiermee omdat je overheden en de politiek dwingt duidelijk aan te geven hoe beslissingen zijn genomen. De overheid gaat een nieuw gemeentehuis bouwen. En we willen weten wie de beste offertes hebben geschreven, waarom die, het bedrijf is uh, uh, gekozen. Of dat bedrijf niet betrokken is met andere schandalen, et cetera, om te zorgen dat dit transparant gebeurt. Maar veel transparantie wil niet zeggen dat je er niet een zwarte boekhouding op na kunt houden, toch? Transparantie is één deel. Maar er zijn andere uh, belangrijke uh, voorbeelden, zoals integriteit is belangrijk. En dat is ook iets cultureels, iets, iets cultureel organisatorisch. Dat zou moeten worden versterkt. Dat zou je kunnen versterken door bijvoorbeeld uh, het verplichten dat ambtenaren, verplichten dat politici bepaalde integriteitscursussen volgen. Je zou een bepaalde gedragscodes kunnen opstellen waar ze zich aan moeten houden. Daarnaast zijn er bepaalde interne... Uh, mechanismen die goed moeten functioneren. Dan moeten de afdelingen binnen het ambtenaarapparaat elkaar verantwoordelijk uh, uh, houden... en op deze manier zorgen dat er bepaalde controle, interne controle, bestaat. Gaat deze wet nou corruptie uitbannen in Spanje? Deze wet is een enorm stap vooruit. Het enige probleem is dat we nu zien dat er verschillende grote corruptieschandalen aan de gang zijn in Spanje... die partijfinanciering betreffen, dus politieke partijen corruptieschandalen die het koninklijk huis treffen. Want de schoonzoon van de koning zou gerondeld hebben met publiek geld? Precies. En we zien dus dat eigenlijk deze twee organen... niet vallen onder dit nieuwe wetsvoorstel. Daarom roept Transparency International Spanje de politieke partijen op... om zich te, vrijwillig te scharen onder deze nieuwe wet. Ze moeten het wetsvoorstel aanpassen... en daarbij de politieke partijen en het koninklijk huis toevoegen. Pas dan heb je een oplossing. Een Terug bij de kiosk... Gaat er een tijd komen dat de corruptie helemaal verdwenen is uit Spanje? Hombre, siempre hay que pensar en, en positivo, ¿no? Je moet altijd positief blijven, haalt zijn positivo. schouders op. Pero para 10 años, por lo menos. Maar dan zijn we toch zeker wel een jaar of tien verder. En dan moeten heel wat veranderen. Alleen een boekhouding openbaar maken, zoals de premier nu heeft gedaan, dat werkt niet. La mia también es legal, igual que la de Mariano. Die van mij is ieder jaar vrij in te kijken. Pero yo no tengo dinero, ve. Eh? Het verschil is alleen dat ik niet zoveel geld heb. Deze kiosk is zo'n beetje alles wat ik heb. La Bijdrage van Jessica van Spenge over corruptie in Spanje... en hoe dat moet worden aangepakt. Straks hoort u de verkeersinformatie, maar we gaan het eerst hebben over sport met Tom van Dijk. Goedemorgen Tom. Ja, dat ja, ik vergeten. een eigen nee. gekregen had, zeg. Nee. Mooi hè? Ja, ja. ja. <laughs> kunnen we ook regelen. Zeg, de eerste wedstrijd in het ABN Amro tennis toernooi was gelijk een goede. Uh, Sijsling ja. tegen Tsonga. En Sijsling won, verraste vriend en vijand. Um, ho hoe heeft hij dat gedaan? Ja, nou, hij, hij is al een tijdje wel ook in het enkelspel. Want hij is natuurlijk opgevallen door die dubbelspelfinale met Grand Slam toernooi samen met Robin Haas in Australië. Maar ook in het enkel is hij stiekem een beetje klimmende op die wereldranglijst. Maar dat hij in staat zou zijn om Tsonga te verslaan, dat had toch inderdaad niemand verwacht. Het was een prachtige uh, partij. Je weet nooit of die top 10 spelers. Hele helemaal tot het gaatje gaan in dit soort toernooien, maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe, want een aantal maanden geleden had hij ook van een halve Tsonga zeg maar, nog verloren. En nu zette hij hem zwaar onder druk. Eerste set won hij. En toen in die tweede set kreeg hij heel veel kansen al om die service van Tsonga te breken. Dat lukte niet. En vaak zie je dan, Tsonga trok die set naar zich toe met als een ervaring van eigenlijk dat het dan gebeurd is. Hij wankelde ook even aan het begin van de derde set, maar hij knokte zich er echt doorheen. Hij kan bogen op een prachtige service als die goed loopt en die liep gisteravond goed op de snelle baan. Ja, dan is het gewoon een hele goede speler. En dit soort spelers moeten soms ook een mentale barrière overwinnen. Dat ze van dit soort spelers kunnen winnen. Dus het zou wel eens een hele belangrijke stap voor hem kunnen zijn. Mm. En het was een mooi begin. Natuurlijk wel een beetje publiekslieveling eruit met Zonga. Maar als het door een Nederlander gebeurt. Dan zal de toernooi-directeur dat toch niet zo, zo erg dat. vinden. Dan mag dat. Dan mag dat. Ja, ja als hij maar tegen Vedere staat. Zou ik zeggen, geloof ik. Ja, we krijgen Federer op woensdag. Vandaag Del Potro. Uh, de, Timo de Bakker gaat spelen tegen Jusni. Dat zal wel heel lastig worden. En Haas hebben natuurlijk ook nog weer teruggekeerd in de top 50. Speelt vandaag tegen. Groelbies is ook geen gemakkelijke partij hoor. Maar er is geen één gemakkelijke partij op dit niveau. Hey, zoals Sijsling op de baan staat. Hè, zou het kunnen dat hij door die, die overwinning in het dubbel um, ja. Ja, daar, daar toch een, een duwtje van heeft gekregen? Ja, er is een, een beroemde uitspraak uit de atletiek. Hè, dat mensen ineens een tijd lopen en dan een keer zei ooit iemand toen ik zag dat een ander het kon of dat het mogelijk was, wist ik het ook. En dat ja. klinkt heel eenvoudig, maar als je weet dat je iets kunt, dat je, dat je een, soort, een soort stap maakt. En die stap lijkt hij op dit moment te maken. Moet natuurlijk niet te vroeg juichen, maar als je zijn spel ziet, dan heeft hij toch echt iets in zich om wat vaker dit soort uitslagen te gaan boeken. En laten we hopen dat hij hiermee inderdaad een drempel over is gegaan. Ja, De Telegraaf schrijft op de voorpagina dat rolstoeltennisser Esther Vergeer ja. mee op zou houden. Ze komt vandaag met haar biografie, presenteert ze, en dan zou ze aankondigen te stoppen. Zou dat een mooi moment voor haar zijn om te stoppen? Ja, ja, dat is altijd moeilijk bij dit soort enorme grote sporters... om te zeggen wanneer moet je stoppen. Ik vind het heel mooi dat ze dat zelf bepaalt. Uh, ik neem ook aan dat het bericht volledig juist is. Ze heeft al een, een pauze ingelast na de Olympische Spelen van Londen. En uh, we zullen het nieuws uh, tot acht uur niet helemaal gaan vullen... met haar resultaten, maar toch even nee. heel snel. Nee, 470 mogelijk, nou, wedstrijden nou, gewonnen, ja, gewonnen. Zeven keer Olympisch goud, waarvan vier in het enkelspel. Tweemaal wereldsbest. Het 27 slam slamtied. Het was tien jaar ongeslagen. Ja, wat wil je nog meer? En niet alleen op, maar vooral ook buiten de baan een, een boegbeeld voor iedereen eh, die de sport een warm hart toedraagt. Ze heeft haar eigen foundation. Ze heeft eigenlijk alles gedaan. Ze is 31 jaar en ik snap heel goed, ze had al een adempauze ingelast dat er een moment komt dat je moet stoppen. En ik vind het altijd erg mooi als dit soort mensen met zo'n carrière dat ook zelf bepalen. Dus het eh, is echt een koninklijk afscheid wat zij gaat nemen. En dat is echt verdiend, want ze heeft op allerlei wijze een enorme, enorme bij. Aan die sport geleverd. Ja, een opvolger is er echter nog niet. Nee, dat zal echt uh, heel lastig zijn. Uh, moet je ook denk ik niet willen om een tweede Esther vergeerd te worden. We hebben een paar fantastische sporters klaarstaan. Maar dit, uh, ja, dat zal nog wel ons heel, ons heel lang heugen. En dat verdient zij ook echt. Tom, dankjewel. Daar is die. Wat worden de spierpunten van president Obama? Vannacht wordt dat duidelijk in zijn State of the Union. We blikken vooruit zo duidelijk. Eerst Jolande van der Velde. Jolande, hoe is het met dat ongeluk op de A9? Daar nou, horen is, wij slechte berichten ja, over. Ja, het is me niet helemaal duidelijk. Ik heb nagevraagd bij Rijkswaterstaat... en die kunnen me alleen zeggen dat ze zeker weten... dat er in ieder geval twee auto's zijn afgesleept... en dat het nog iets van tien minuten zou moeten duren. Dan hmm. zou die A9 weer open gaan. Maar ja, als jullie zeggen tien auto's... ja, het is niet helemaal duidelijk. Dus okay. uh, ik nou. wacht op meer informatie eigenlijk... Maar het vervelende is wel voor de weggebruikers daar... dat op de A9 ook maar richting Amstelveen... inmiddels vanaf knopend Meer tot aan knopend Beverwijk 7 kilometer staat... Omrijden kan nog steeds via de A22, via de Velsertunnel... maar daar staat ook zo'n drie kilometer. Ander probleem is dat de A13 een beetje volloopt van Den Haag naar Rotterdam. Het is langzaam rijden tussen de knooppunten Ippenburg en Klein Polderplein. Heeft te maken met de aanreding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat tussen het knoop met de en Spaanse Polder... 8 kilometer, Er zijn ook twee rijstroken dicht... en volgens Rijkswaterstaat gaan die rond tien uur pas open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten... Komende nacht houdt de Amerikaanse president Obama zijn State of the Union, de jaarlijkse toespraak van de president in het Congres. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you the President of the United States. En zo werd Obama vorig jaar aangekondigd door de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En zo zal het vannacht ook klinken als Obama er vertelt over de stand van het land. Obama is na zijn herverkiezing, november vorig jaar, nog vier jaar president. En hij heeft grote ambities. Hij wil grote zaken nog geregeld krijgen. Daarbij moet hij dan wel samenwerken met de republikeinen... die over heel veel van dat soort zaken heel anders denken. Ja, we blikken vooruit, ik zei het al, op de komende State of the Union met Amerika-deskundige Koen Petersen. Meneer Petersen, welkom in de studio. Goedemorgen. In Eels hier. Um, wat zullen de grote thema's zijn, politieke mijlpalen die Obama nog voor elkaar wil krijgen de komende jaren? Wij hebben het volgende al eventjes over uh, de wapenwet gehad. Wat speelt er nog meer? Uh, de economie. De werkloosheid blijft staan op 8%, dus hij wil een signaal afgeven naar de middenklasse dat hij aan banen denkt. Uh -huh. Daarnaast zal hij uh, toch proberen de gezondheidszorgplannen... die hij heeft uh, vertaald in wetgeving ook in praktijk om te zetten. Daar is wetgeving, uitvoeringswetgeving voor nodig. Hij zal uh, naar groene energie gaan kijken. Hij vindt het belangrijk dat daarin wordt geïnvesteerd. Onderwijs en uh, uitgaven om de economie ook weer aan uh, de gang te uh, gaan krijgen. En dit gaat hij allemaal verpakken in de State of the Union? Ja, je moet je voorstellen, het is een soort Amerikaanse versie van de troonrede. En daar wordt eigenlijk geen terrein uh, onbenoemd uh, gelaten. Er zijn wel een aantal accenten. Hij zou het ook over immigratie nog gaan, uh, gaan hebben, uh, verwacht men. En uh, de toon is uh, naar verwachting een uh, agressieve. Obama is duidelijk op oorlogspad. Hij ja. wil nog uh, dingen bereiken in zijn laatste termijn. En uh, hij gaat uh, aangeven wat hij precies van het uh, congres, dus van het parlement verwacht aan wetgeving om hem te helpen dat te realiseren. Ja. En meneer Petersen, it's always about the money. Dus eerst de economie. Dat zal het belangrijkste thema zijn. Ja, wat boven de markt hangt, dat is die zogenaamde uh, sequential. Dat is die uitvoering van bezuinigingen... die onderdeel zijn van het hele bezuinigingspakket. Uh, er is afgesproken om uh, duizenden uh, miljoenen, te, miljarden te besparen... Uh, als er geen maatregelen worden genomen... Uh, Obama heeft liever uh, nog meer belastingverhoging... en investeringen in de economie. Daar verschilt hij fundamenteel met de republikeinen van mening En uh, daar zal ook nog aandacht aan worden besteed. Maar heeft u het over um, oorlogstaal. Uh, wat, wat verwacht u? Um, want hij zal die, die strijd met de Republikeinen aan moeten gaan. Wat, wat is zijn tactiek? Want heeft het zin om je dan... Uh, zo op die manier in de strijd te werpen? Ja, je ziet een interessant verschil tussen zijn eerste en zijn tweede termijn. De eerste termijn is hij eigenlijk vrij leedbek back geweest, eigenlijk vrij passief. Uh, wel veel dingen geroepen wat hij wilde, maar zich nauwelijks dus met met wetgevingsproces bemoeit. Uh, nu zie je dat hij veel actiever, veel assertiever uh, de strijd zoekt en aanbindt met de Republikeinen. En de verwachting is dat hij over de hoofden van de Republikeinen heen, de Amerikanen echt zo oproepen steun te geven aan zijn plannen. En druk op de Republikeinen uit te oefenen om die plannen toch te steunen, al hebben ze daar eigenlijk helemaal geen zin in. Hm. Dus het, hij stapt dan af van uh, het rechtstreeks onderhandelen met de republikeinen. Hij had het op, op, via uh, media, publiek, proberen om via de achterdeur op die manier de druk te verhogen. Ja, de onderhandelingen zal hij met de republikeinen moeten voeren, want daar moet hij zaken ja, mee euh, doen. Me. Maar wat ja. heel belangrijk is, is wie lijkt in de media de winnaar en de verliezer van die onderhandelingen. En de onderhandelingen rond de fiscal cliff, dus die bezuinigingen die voor het einde van het jaar moesten worden afgesproken, zijn publicitair voor de Republikeinen in één groot drama geëindigd. En daar heeft hij wel weer meer spierballen van gekregen okay. om nu een sterkere positie te hebben. Ja. En, en dat hij wat scherper in de wind gaat zeilen, dat kan hij zich veroorloven omdat hij dan toch niet meer herkozen kan worden? Ja, het is altijd een beetje een balans van twee dingen. Aan de ene kant hoeft hij niet meer gekozen te worden, dus hij kan roepen wat hij wil. Uh, bestraft door de kiezer zal hij niet meer worden. Aan de andere kant uh, heeft hij te maken met mensen... die wel herkozen moeten worden en dus wel naar hun achterbank kijken. Dat en hij wil ook wel natuurlijk oogsten natuurlijk. Wel wat en het derde halen. punt, precies, is dat... een tweede termijn eigenlijk het allerbelangrijkste voor een president... is dat hij ervoor zorgt dat hij mooie dingen bereikt... om in de geschiedenisboeken te komen. Het zijn natuurlijk allemaal eindele mensen. En daar zal hij ook wel met een keen eye, zoals de Amerikanen zeggen, naar kijken... om standpunten in te nemen en wetgeving te realiseren die hem tot een groot president uh, kunnen maken. Maar goed, er zullen allerlei nieuwe actuele zaken zijn... die uh, eventueel uh, zand in de machine kunnen gooien. Ik denk aan het nieuws van vanochtend. Noord-Korea houdt een derde kernproef... Uh, waarmee spanning in de regio in ieder geval toeneemt. Amerika uh, voelt daar toch ook uh, zich niet prettig bij, kan ik mij zo voorstellen. Zijn er nog meer thema's waarvan u verwacht... Dat kan een rol gaan spelen of dat zou wel eens lastig kunnen worden. Ja, buitenlandse politiek speelt eigenlijk in de beleving van de kiezer en ook in zijn plaats in de geschiedenisboeken niet echt een hele grote rol. Uh, binnenlands beleid wel, met de zorghervormingen heeft hij al een, een, een historische uh, mijlpaal bereikt. Nu zie je dat uh, immigratie een heel belangrijk thema is. Mm -hmm. En interessant genoeg zie je dat de republikeinen uh, dat ook steeds meer uh, realistisch uh, benaderen. Ze zien dat uh, Hispanics en Aziatische Amerikanen... driekwart op de Democraten hebben gestemd... en zwarte voor meer dan 90 procent. En als zij een relevante partij willen blijven... zullen ze daar een gebaar richting het midden moeten maken. Obama wil het al langer. Dus er is nu strijd over de vraag hoe die 11 miljoen illegale... op één van de manier een legale status kunnen krijgen. Uh, Republikeinen hebben er ook openingen voor geboden. En als Obama daar grote stappen zet... kan dat wel een thema zijn wat hem ook weer nieuwe, uh, nieuw aanzien verschaft. Goed. Van het buitenland gaat hij niet zoveel last hebben, denkt u? Uh, het is een relevante factor, maar voor binnenlands politieke consumptie... is het eigenlijk een, een backburner. Amerika-deskundige Koen Petersen, dank voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Gaan we nou even maar Mark Robin Visser zo vlak voor acht uur mand. Mark Robin wacht op de pastoor. Is die er al? Ja, hij is er. Inmiddels uh, pastoor Koos Smits. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij, uh, wij zijn in de. In, ja, mag ik zeggen, uw Lambertus-basiliek of, of de. Of... Onze. Onze van, van ons. ons. En dat is uh, van alle mensen die zich hier thuis voelen. En eigenlijk voor heel Hengelo. Ja. Want uh, het grappige is, we hebben afgelopen week de carnavalsoptocht gehad. Ik mag dan zelfs uh, jureren met de burgemeester. En uh, ik merkte nog steeds op, hij is nieuw. Katholiek ook en uh, nou, we hebben een hele innerlijke verwantschap ook. Ja. Hij van de staat, ik van de kerk. En de grote carnavalswagen van uh, de Windbuln, dat is uh, de centrale vereniging, we hebben er nog meer. Die heeft uh, achterop de wagen de stadhuistoorn en de Lambertusdoorn samen. Ja, dat ja. zijn twee markante punten in de stad en ik denk: het ja, typeert precies de mens, man, mensen van de wereld, mensen van de kerk. Meneer Smits, u gaat de mis voorbereiden. Die begint straks om, uh, om 9 uur. En wij praten straks na uur verder. Goed? Heel goed. Tot straks. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Het verrassende aftreden van Paus Benedictus XVI is aanleiding voor veel media wereldwijd om te speculeren over een potentiële opvolger. Dat gebeurt in ochtendkranten in Nederland, ook op andere media. Omdat de opvolger voor het eerst wel eens niet uit Europa kan komen, heeft de Washington Post een wereldkaart op haar website geplaatst. Met plaatsen waar de aanhang van de katholieke kerk afneemt en vooral waar die nog groeit. En met de grootste katholieke bevolking ter wereld... wil Latijns-Amerika een Latijnse paus. Maar die kansen zijn volgens de krant klein. Wie wordt het dan wel? Volgens de volkskrant en NSC Next gooit de Afrikaanse kardinaal... Pieter Turkson uit Ghana, grote oog, hoge ogen. Bij de kranten hebben een grote foto van hem op de voorpagina staan. De BBC sprak de broer van de paus. Die zegt dat paus Benedictus zich niet zal bemoeien... met het kiezen van zijn opvolger. Volgens Georg Ratzinger stelt de paus zich alleen ter beschikking... als dat nodig is. Al 40 jaar zorgen ze voor ondeugend plezier bij de mannelijke lezers en voor afschuw bij feministen. De blote meisjes, op pagina 3 van The Sun. In een terloopse tweet heeft de oprichter en eigenaar van het best gelezen Bekitse boulevardblad, Rupert Murdoch, laten weten dat de blootmodellen in de krant niet meer van deze tijd zijn. Oh. Begin jaren zeventig bedacht de toenmalige hoofdredacteur... dat de krant wel wat opgelukt kon worden met Nice Girls. Uh, dat was het begin van de langste anatomische les uit de geschiedenis... schrijft de Volkskrant. Al snel kreeg een redacteur een dagtaak aan het selecteren van deze vrouwen. Poseren op de beroemde pagina drie bleek voor veel meiden... een opstap voor een carrière van model of zangeres. Denk aan Samantha Fox, Jordan. Sinds enkele jaren begonnen deze Page 3 Girls ook te praten... door middels van stripballonnetjes... Ook commentaar gaven op actualiteiten. Nou, u vraagt persbarom Murdoch dus aan de hoofdredactie om over te gaan tot Kill Your Darlings. Gaan we naar Flevoland, want Flevoland wil geen prullenbak van Noord-Holland worden. Commissaris van de Koninginleen Verbeek van Flevoland ziet dan ook niks in een superprovincie met Utrecht en Noord-Holland samen, zegt RTV Utrecht op de site. Verbeek vreest dat Flevoland gezien het kleine inwoneraantal maar een beperkte stem zal hebben in een fusieprovincie. Goed, tot slot nog even naar Zwolle, want daar krijgt de wijk Rottenbroek hangplekken <gacht> voor vleermuizen. Dat schrijft de Stentor. Woningstichting SWZ heeft tientallen kasten geplaatst... voor een kolonie dwergvleermuizen... die zich toegang hebben verschaft in nog te slopen flats. Vleermuis is een beschermde diersoort... en moet daarom zelf vertrekken uit die flats. Maar tot die tijd krijgen de beestjes dus woonruimte... die voorzien is van alle comfort. Zo hebben de kraamkasten allemaal verschillende kamers... met vloerbedekking aan de wand. Voor de houvast. Ja. Kunnen kun ze lekker rondhangen in Holdenbroek in Zolle. Nou, straks hoort u meer over die kernproef van Noord-Korea. De derde is daar gehouden, ze hebben het ook toegegeven. Uh, u hoort daar meer over van Coco Lijn, onze defensiespecialist. We praten met hem. Na acht uur blijft u luisteren naar het Radio 1 Journaal.